12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Loodiers. Bijzonder goedemiddag. De vruchtbaarheidsindustrie is booming business. Nederlanders gaan steeds verder in het vervullen van hun kinderwens. Misschien wel te ver. Straks in de Nieuwsbv een vruchtbaar gesprek. Maar eerst, jongeren moeten pleegzorg kunnen krijgen tot hun 21ste. Dat in het uitgebreide internationaal met Katrien Straatman. De leeftijd waarop de pleegzorg voor een jongere stopt... moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Dat is een van de punten in het actieplan Jeugdzorg... dat minister De Jong van Volksgezondheid presenteert. Het rapport is opgesteld met GGZ Nederland en andere betrokken partijen. Volgens De jongeren moet de jeugdzorg beter... omdat het belang van het kind nu nog te vaak niet voorop staat... In het voorstel staat verder dat de wachttijden in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen en dat alle kinderen die dreigen te ontsporen of uit huis zijn geplaatst, een vrijwillige mentor krijgen. Het liefst een bekende van het kind, zoals een oom die het kind vertrouwt. Het aantal asielzoekers dat zich aangeeft wegens terrorisme... stijgt flink in Zuid-Duitsland. Vorig jaar ging het om 300 mensen in totaal. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er al 159 mensen die zich melden. Correspondent Jeroen Wollers in Berlijn. Jeroen, waarom melden mensen zichzelf eigenlijk hiervoor? Ja, dat is opvallend, want je zou denken... als je iets met terreur te maken hebt... dan wil je dat als asielzoeker juist verborgen houden. Maar schijn bedricht, want er gebeuren twee dingen... op het moment dat je dat doet. Er wordt een onderzoek gestart... en tijdens dat onderzoek kan je niet worden uitgezet. En um, de asielzoekers die hebben een argument... Uh, richting de Duitse uh, asielautoriteit. Want zij zeggen, uh, nu dan uh, bekend zou kunnen zijn... in mijn land van herkomst dat ik uh, terreurdaden gepleegd heb daar, kan ik daar vervolgd worden? Kan ik daar de doodstraf krijgen? Kan ik daar gemarteld worden? Nou, in Duitsland zet niemand het land uit die daarna in dat, dat land van herkomst dat lot wacht. Uh, dus door te zeggen dat ze uh, in hun land van herkomst terreurdaden hebben gespeeld, zorgen ze ervoor dat ze niet uitgezet kunnen worden. En dat is de gedachte erachter. Ja, maar dan waarschijnlijk dan wel in een cel terecht kunnen komen. Dan kunnen ze inderdaad in Duitsland uh, in een cel terechtkomen... zelfs meerdere jaren gevangenisstraf krijgen... maar zeggen ze, ja, liever in een Duitse cel... dan uh, gemarteld worden in het land van herkomst. Ja, maar het is dus niet duidelijk, dat uh, dat schrijft het bericht niet... dat uh, of ze dit verzinnen, deze terreurdaden, mogelijke terreurdaden... of dat ze het puur als alibi gebruiken. Nou, dat is onduidelijk. De Duitse justitie die moet dat natuurlijk per geval allemaal gaan uitzoeken. En ja, die wordt overspoeld met dit soort gevallen. In het zuiden van Duitsland is nu de helft van alle uh, gevallen waarbij asielzoekers in verband met terreur worden gebracht. gaan om mensen die dat zelf zeggen gedaan te hebben. Mm -hmm. Nou, uh, ze hebben op dit moment pas vier van die strafzaken uh, afgehandeld. waaruit bleek dat er niks aan de hand was. Maar ja, ze moeten dat wel allemaal uh, gaan uitzoeken. En, en tijdens het uitzoeken, en misschien zelfs dus daarna. Uh, kunnen die asielzoekers niet uitgezet worden. En dat is hun doel. Ja. Weet jij of die cijfers uit Zuid-Duitsland, want daar hebben we het over... representatief zijn voor heel Duitsland? Daar lijkt het wel op. Vorig jaar was de eerste keer dat dit in het nieuws kwam. Toen ging het om 300 gevallen in totaal. Nou, toen bleek dat in Zuid-Duitsland ook veel voor te komen. Maar die cijfers waren representatief over het hele land. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat er nu een reden zal zijn... waarom dat anders is. Dank je wel. Jeroen Bollars vanuit Berlijn.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 De studies tot mediavormgever en specialist mode maattechniek moeten veel minder studenten gaan toelaten. Het is voor het eerst dat wordt geadviseerd met de opleidingen te stoppen. Wanneer de minister van Onderwijs een beslissing neemt, is nog niet duidelijk.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 De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een tekenbeet. Jaarlijks worden ongeveer 1,3 miljoen mensen gebeten door een teek, maar lang niet iedereen wordt daarvan ziek. En uit een museum in het Franse Nant is het Gouden Hart van Anna gestolen. Het gouden kistje werd in 1514 gemaakt voor het hart van Anna, de vrouw van Karel de VIII en later Lodewijk de XII. Gevreesd wordt dat het wordt omgesmolten. Zijn grote actie tegen drugscriminaliteit in het zuiden van het land... zijn invallen gedaan in meer dan 15 panden, zegt de politie. het vroeg om 6 uur half 7 zijn bij die panden... allemaal tegelijkertijd binnengevallen. En um, ja, de meeste gevallen hebben dus uh, grondstoffen aangetroffen... om uh, drugs te maken of uh, daadwerkelijk labs aangetroffen. De grootste drugsvangst werd gedaan in een loods in het Limburgse Echt. Een grote opslag van chemicaliën, duizenden liters. Uh, die lagen in een uh, opslaglocatie hier. Netjes opgesteld. Eigenlijk als je zo naar de gamma gaat, dan, uh, dan ziet u de bewijs van spreken ook. Maar dan uiteraard niet deze stoffen. En uh, ja, we zien dit ook als een locatie, als een uh, uitlevering van chemicaliën... aan criminelen om uh, ja, deze stoffen te maken. Bij de invallen van vanochtend werden totaal zes mensen aangehouden. De invoering in Groot-Brittannië van belasting op suikerhoudende frisdranken is een groot succes. De maatregel is bedoeld om obesitas tegen te gaan. Op alle drankjes met meer dan 5 gram suiker per 100 milliliter zou een paar cent belasting worden gevraagd. Voorafgaand aan de invoering hebben veel frisdrankproducenten hun product aangepast. Ze hebben nu al in al hun uh, uh, frisdranken de suikerinhoud teruggebracht... tot onder die grens van 5 gram per 100 milliliter. Dus een stuk uh, naar beneden gehaald. Ja, als je dat zo uitrekent, de Britten drinken jaarlijks 750 miljoen liter frisdrank En dat betekent dat er nu al voor zo'n 30.000 ton aan suiker is bespaard... in al die, uh, die frisdrank. Oftewel, ja, de industrie is door deze maatregel meteen flink in actie gekomen. Terwijl de regering er dus vanuit ging dat dat allemaal veel geleidelijker, geleidelijker zou gaan, dat het veel langer zou duren. Al dus correspondent Tim de Wit vanuit Londen. Gevolg van het succes van deze heffing is wel... dat er minder geld in de schatkist binnenkomt. De regering had gerekend op 600 miljoen euro per jaar... maar dat lijkt nu minder dan de helft te worden. De opbrengst gaat naar het ministerie van Onderwijs... die het voor de bestrijding van obesitas inzet. Het weer nog, periode met zon en geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Mogelijk valt landinwaarts vanmiddag een enkele bui. Het wordt 14 graden aan zee tot plaatselijk 18 in het binnenland. Morgen zonnig met wat sluierwolken en een paar graden warmer.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 De nieuwsbv. One flew over de koekoesnest. Amadeus. man on the moon. Een greep uit het bijzondere oeuvre van Milos Voorman. Dit weekend overleed hij op 86-jarige leeftijd. En straks een ode aan de geliefde filmmaker. Bijzonder goedemiddag. Eerst gaan we het hebben over de ophef over de babyindustrie. De nieuwsbv. Want hoe ver wil je gaan om de kinderwens van wensouders in vervulling te laten gaan? Die vraag die stond centraal in de vierdelige serie De Baby-Industrie... waarvan de laatste afleveringen afgelopen weekend werden uitgezonden. Al vanaf de eerste aflevering stond, uh, ontstond op social media ophef over de serie... want is het beeld niet te negatief en gaat de serie eigenlijk niet voorbij... aan het geluk van de ouders die op deze manier hun allergrootste droom zien uitkomen? Kortom tijd voor een goed gesprek en dat ga ik voeren met Suzanne Gijsendorper... de schrijver van het boek... Ik ga zaad halen. En met Lisbeth Staats, de maker van de serie. Welkom allebei. Dankjewel. Goedemiddag. Uh, Lisbeth, eerst even voor de mensen die de serie niet hebben gezien. Uh, wat heb je precies ontdekt? Nou, wij hebben research gedaan. Uh, samen met twee hele geweldige researchers. Mirte de en Martine Braam. Maanden zijn we bezig geweest. En we hebben eigenlijk in kaart willen brengen... wat er over de grens mogelijk is... als je kinderwens in Nederland niet vervuld kan worden. Want het is zo dat Nederland best conservatief en behoudend is als het gaat om de technische mogelijkheden... en de constructies die we hier toestaan um, om een kind te krijgen. En wat ontdekt je in, in het buitenland? Dat er heel veel mogelijk is. En als ik het heel kort samenvat, wat kan technisch of in een constructie? Dat gebeurt. En dan, ga, dan gaat het over um, anonieme eiceldonoren. Dus vrouwen die hun eicellen afstaan aan andere vrouwen... Om, een kind, om zwanger te worden. Dan gaat het over draagmoeders die er geld mee verdienen... om zwanger te zijn van het kind van iemand anders. En we hebben zelfs de eerste ontwikkelingen in de embryo-adoptie gezien. Ja, je noemde het zelfs een industrie. Ja, het heeft alle symptomen van een industrie. Er wordt heel veel geld in verdiend. Het is een markt van vraag en aanbod... En er zijn eh, mensen die diensten verlenen aan anderen. En er zijn zelfs bemiddelingsbureaus die daar ook weer geld aan verdienen. Dus ja, dat is een industrie. Nou zag ik in aflevering 1 een koppel die ging naar Spanje toe. Waarom moesten die naar Spanje, een Nederlands koppel? Nou, dat was een, um, ja, zij waren een heel goed voorbeeld. We waren heel blij dat ze heel open en eerlijk uh, hun verhaal wilden delen. Wat hen overkomt, dat overkomt heel veel stellen. Om de een of andere reden, wegens gezondheidsredenen... omdat je wat ouder bent, kon deze vrouw niet meer zelf zwanger worden. Haar eitjes waren er niet genoeg of van niet uh, goede kwaliteit meer. En als je twee mannen bent, dan, dan heb je sowieso een probleem natuurlijk. Maar zij wilden heel graag op zoek naar een eicel. Dat iemand hen een eicel zou doneren. Ja. Nou In Nederland mag dat, mits je doet voor bekenden. En in ieder geval mag je er geen geld aan verdienen als donateur, als eiceldonor. Zij vonden in hun omgeving niemand die dat kon of wilde doen. Of ze wilden het niet aan bekende vragen. En dus gingen zij over de grens, want in Spanje kan het wel. En wat, moesten, zijn... zij, wat moesten zij dan betalen als wensouder? Nou, voor een eicel ongeveer 9.000 euro. 9.000 euro, dat is een fors bedrag. Ja, en de, en de donor, de eiceldonor, krijgt een vergoeding, heet dat dan. En die is 900 euro. En dan moet je even nadenken, daar moet je dan een maand lang hormonen verspuiten... om je cyclus uh, optimaal te krijgen en zoveel mogelijk eitjes te laten rijpen. En onder narcose worden die eitjes dan geoogst. Ja, nou, dan weet ik in ieder geval wel wie de winst maakt daar zo. Uh, maar goed, de, de, de serie maakt enorm veel los uh, bij de mensen. Heel veel mensen hebben gereageerd. Wat, wat zeiden de mensen, Lisbeth? Um, ze vielen eigenlijk in twee reacties uiteen. Er waren mensen die vonden dat wij uh, wel heel erg de negatieve kant... van deze ontwikkelingen en van deze industrie belichten. En er waren mensen die zich herkenden in het verhaal en zeiden... ja, ik ben zo'n donorkind en uh, er wordt nooit aan ons gedacht... of althans niet genoeg, dus wat goed dat jullie dat laten zien... hoe dat allemaal werkt. Ja, nou, Suzanne, jij was een van de... Mensen die in de pen klom. Wat, wat raakte jou in de serie? Dat je dacht bij jezelf, ik moet eventjes gaan schrijven. Ja, eigenlijk hetzelfde wat, wat Lisbeth wel zei. Um, uh, eigenlijk drie dingen. Het raakte me als uh, um, een moeder van een kindje van een donor. Ja. Maar je hebt een zaaddonor gekregen. En ja. als ik het even kort door de bocht schets... dat is makkelijker dan dat je een, een eicel nodig hebt. Of een baarmoeder, hè? Dat is zeker makkelijker. Ja, ja, goed. Ja, ja. Dus, dat... dus het raakte jou omdat jij zelf een donor had? Ja, het raakte me daarin. En omdat ik ook vond... Van, ja, Ik ken zo, hè, sinds het uitkomen van, van mijn boek sowieso zoveel verhalen... Van, van, van wensmoeders, ouders die zo blij zijn... Uh, hè, dat ze een, een donor kunnen krijgen. En... Um, wat me ook raakte was dat ik dacht van... ja, jeetje, het wordt he voor mij heel negatief belicht. Dat heb ik ook aan Lisbeth gestuurd. He, van een tegenlicht. Zij vroeg me ook van, kan je mij eventjes uh, berichten... Ik heb ja, op uh, Twitter. van ik, ik mis iets in de serie. Dus toen heb ik jou gevraagd. Nou, wat ja, mis je? klopt. Wat mis je dan weten. in de serie? Nou ja, ik, ik denk een stukje positiviteit. Ja, waar, wat ik zou willen is een compleet beeld. Dus ook hè, de kant waar, waar de, de kinderen zogezegd naartoe gaan. Maar ook een stukje dat er al twee jaar lang een rapport ligt uh, bij Minister Dekker: uh, uh, over uh, dat de leeftijd van het bekend worden van uh, de donor voor een kind naar acht toe moet. Dat we niet actief voor draagmoederschap. Um, uh, en mogen vragen. Dat zeggen, rapport nee, dat, ligt al bij. Uh, dat ligt al twee jaar. Ligt dat, uh, dat is zelfs opgesteld door de politiek. Vier jaar geleden. Maar daar wordt niks mee gedaan. Maak. Nee, het wordt net zoals de energie op de lange baan geschoven. Uh, Lisbeth, wat, wat vond jij van de reactie van Suzanne? Um, nou, het feit dat zij vindt dat het eenzijdig is, daar wil ik even op reageren. Um, we hebben in, in ieder geval in onze teksten. en ook door mensen te laten vertellen, zoals dat Spaanse stel, wat jij net noemde. Uh, vind ik dat we heel goed hebben, in kaart hebben gebracht... hoe groot de kinderwens kan zijn... en hoeveel geluk een kind kan opleveren... en hoeveel blije mensen er terugkeren uit het buitenland met een kind. Alleen, ik vind dat als ik een wensouder was... als ik in die situatie zat... dan zou ik heel graag weten hoe dat allemaal in elkaar steekt. En het punt is gewoon dat als eenvoudige consument... kom je daar niet zo snel achter. Het heeft ons maanden research gekost. Ja, uh... en dus de jij maakte ouderen. dit eigenlijk om, om, om te laten zien... Van wat het traject is als je in het buitenland uh, gaat voor een eiceldonatie? Ja, weet waar je instapt. En weet ook dat er een industrie is... die gebruik maakt van de wanhoop van ouders die geen kinderen kunnen krijgen. En, uh, en ook van de behoefte van vrouwen, dus een derde partij... die in financiële nood zitten en hun uh, eieren willen doneren tegen betaling... dan wel draagmoeder willen zijn. Ja, Suzanne, en daar zit ook, dat blijft altijd ik moet bij zeggen... Ja, je? Ja, nou, Suzanne, je, je zegt er blijft altijd een eigen keuze. Begrijp je die eigen keuze? Snap ja. je dat mensen zelfs naar het buitenland gaan... Uh, dat ze andere trajecten kiezen om maar zwanger te raken? Uh, nou ja, voor mezelf weet ik niet of ik zover zou zijn gegaan... maar ik snap wel, bijvoorbeeld als je een homostel bent en geen baarmoeder hebt... en ook geen uh, vriendin hebt die haar baarmoeder ter beschikking wil stellen... Uh, ja, hebben ze gewoon in Nederland niet zoveel keus. Uh, want het mag niet. Je mag niet actief oproepen tot, uh, tot draagmoederschap. Ja, jij zegt zelf van ja, ik zou die nee, keuze niet klopt, maken. Maar ik hoor, niet... Vaak, ik hoor heel vaak verhalen van ja, de mensen die, die ervoor staan. Je gaat steeds stapje voor stapje verder uh, in dat traject van een kind krijgen. Je verlegt steeds je grenzen. Is dat ook niet uh, wat er gebeurt, Suzanne? Nou, ik denk dat dat zeker uh, ook wel gebeurt. Dat mensen op een gegeven moment ja, maar doorgaan en dan zeggen... van, nou ja, als dat ook niet meer werkt, dan ga ik misschien dat doen. Kijk, toen ik mijn kinderwens had... als je mij vijf jaar geleden had... Uh, uh, gezegd dat ik heel plat zaad zou bestellen via internet. Of zes jaar geleden had ik gedacht, ja dag... Dat ga ik... Dat, nee hoor, hè? Maar ondertussen, eh, wat mooi is over de grens en mist in Nederland... is dat ik een profiel heb van mijn donor van 27 pagina's... en een kinderfoto en een, en een brief dus voor het kind. je hebt dus uiteindelijk wel zaad gekregen vanuit het buitenland? Vanuit Denemarken. Dus je bent ook grenzen overgegaan maar waar je eerst dacht bij jezelf... dat je ga ik niet over. En nou, ook omdat Nederland dus... Wat ik niet wilde is dat het ziekenhuis voor mij zou besluiten... Uh, van wie ik een kind zou krijgen, wie, wie zater in mij zou gaan. En daarom ben ik... Want ik, ik kom, was al wel aan de beurt. Ja, Lisbeth maar, snap jij dat dan ja, niet dat mensen. Steeds... Ja hoor. <laughs> nou mag. ja, ik snap heel goed dat je steeds verder gaat. Ik zie die kinderwens, vergelijk ik wel eens met een soort verliefdheid. Liefde maakt blind. En je, er is nog maar één doel. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan het zelfs uh, me indenken. Alleen, wat het verhaal van uh, Suzanne die kon mak, op een makkelijke manier uh, zaad bestellen via internet. Maar in het geval van eiceldonoren... en draagmoeders. Je noemde net, Susanne, ja, dat is de keuze van die vrouwen... of ze dat willen of niet. Ik vraag me dat af. Er zit een commercieel bemiddelingsbureau tussen... Die vrouwen moeten contracten tekenen. Het zijn altijd vrouwen die geld nodig hebben. En er zit zeker ook een, een... Zeker in Amerika hebben we dat gezien. Daar denken ze toch anders over elkaar helpen. Dat is toch een andere cultuur mm -hmm. dan wij hier. Dus ik denk dat ze daar iets sneller voor een andere vrouw iets over hebben. Maar toch is het altijd de vrouw in de, uh, in de laagste regionen van de sociale ladder... die het doet voor iemand die veel geld heeft. Dus het, het is het, nooit de advocaat of, het, of de filmster die het doet voor de schoonmaakster. Dus jij kijkt vooral dus naar degene die de, die de eicellen de moet doneren. Snap je dat, Susanne? Ja, ik snap dat wel En ik snap het niet. Want ik vind nog steeds... Ook in Nederland hebben we een miljoen mensen onder. Hè, en daar hebben, nou, hebben we geen commercieel. En doen wij dat niet commercieel. Maar je hebt altijd... Maar wat snap je dan precies niet? Nou, ook al hoe laag in de sociale rang je ook zit... heb je nog altijd een keuze om te zeggen van... ik doe dit niet. Maar Suzanne, het gaat over de, de lichamen van die vrouwen. Wij mogen in Nederland ook niet je nier ter, ter betaling afstaan. Wij willen niet met z'n allen als samenleving... dat mensen hun gezondheid in de waagschouw ja, liggen ja, dat uh, tegen vergoeding. Dus het is, het is ook niet een simpele dienst. Er zit een, een zwangerschap is een waanzinnig risicovolle periode. Emotioneel en vooral fysiek. En in zo'n commerciële constructie, als er dan iets misgaat... dan gaat het meteen gigantisch mis. Ja, maar dat snap ik ook. Hè. Daarin, daarin uh, zit ik, als je het zo moet zeggen, in jouw kamp. Het gaat mij erom dat je als donor altijd de keuze hebt... ga ik dit doen of niet? Je kunt ook nee nou, zeggen. Ja. Ik kan ook nee zeggen. Maar Liesbeth, ja? wat ik ook graag wil weten... Jij jij dus, kort... Je ja, bent ook de serie <racht> begonnen om te kijken naar de Nederlandse regelgeving. Want je was er ook ingestapt van... ja, misschien zijn we in Nederland wel te streng met de regelgeving... of te conservatief. Nou, ik vroeg, we vroegen ons gewoon af, uh, waarom is het in Nederland zo conservatief... en waarom zijn die regels zo strikt en de mogelijkheden beperkt? Het heeft heel erg te maken ook met de rechten van het kind. Wij vinden in Nederland dat een donor niet meer anoniem mag zijn. Het is namelijk gewoon een recht van het kind... opgetekend onder andere in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... dat je moet weten waar je vandaan komt. Of moet kunnen achterhalen wat je afkomst is. Ja. Als je kiest voor een anonieme donor, dan snijd je dat pad al af... Ja, Suzanne, hoe sta jij het Volledig eens. Dat ben ik volledig, daar breng ik niks tegen in. Want ik vind ook dat een kind recht moet hebben om te weten waar hij vandaan komt. En wat mooi is, vind ik, is dat er tegenwoordig zoveel DNA-databanken zijn... dat er aan de lopende band mensen elkaar toch vinden uh, hè, op deze manier. Uh, Lisbeth, toch zijn er nog altijd wachtlijsten in Nederland. En, en je ziet ook dat dus mensen uh, uitwijken naar het buitenland. Wat zou er moeten gebeuren hier in Nederland? Nou ja, ik vind het al heel goed dat we er nu uh, met elkaar over praten. En ik ben natuurlijk geen wetgever. Maar je zou zeker kunnen kijken of het ook anders kan. Want de behoefte is enorm groot. En ja. nu, dat zij zeiden ook de mensen in onze serie, worden. wij voelen ons de grens overgejaagd. Dus we zijn ook niet tegen ouders met een kinderwens of zo. We vinden alleen dat je moet kunnen weten, als je daaraan begint, waar je instapt. En wat er achter de schermen van de, de, de, de, de, de glitter en de glamour... van de, de bemiddelingsbureaus en de klinieken gebeurt. En gelukkig gebeurt dat ook wel, want nou, wij praten er nu over. 23 april is er in de Rode Hoed al een debat over. Er wordt een boek van Larissa Pans over gepresenteerd. Dus het hangt in de lucht... Um, er wordt over gepraat. Suzanne, dus meer openheid. Ja, zeker meer openheid. En kijk, wat moeilijk is, hè? ik hoor Lieswet zeggen van de kont, hè, in de Rode een debat. Uh, heel terecht zegt bijvoorbeeld de Stichting meer dan gewenst... ja, maar er ligt al. De, de, er ligt al een rapport twee jaar geleden. verherijking ouderschap voor de staatscommissie. Dus, maar blijkbaar moet er nog meer debat over zijn, wat natuurlijk heel erg triest is. Dus de bal ligt eigenlijk bij uh, Sander Dekker. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, uh, heeft hij wel wat te doen. Ja. Goed, uh, dank jullie wel. Uh, Lisbeth Staats en Suzanne Gijsendorper. En we blijven het natuurlijk uh, volgen. We hopen op een uh, vruchtbare uitkomst. Dank jullie wel. Het allermooiste. Ja, er is zoveel moois om te zien, om, om te beluisteren, om te lezen. Wat mogen we nou zeker niet missen? Prominente Nederlanders vertellen het ons. En vandaag is dat de baas van Spotify Nederland, Wilbert Mutsaerts. Wilbert, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, ik weet al wat je gaat zeggen, wat het gaat worden. En daar ben ik buitengewoon enthousiast over. Oh, heb je het ook gezien? Ja, ja dat nee, was... Ik, uh... heb, ik heb het niet gezien, ik kon niet kijken. Maar vertel. Nee, het gaat over uh, Beyoncé op uh, Coachella. Ja? En Coachella is een, een heel groot festival... Uh, ergens in de buurt van Los Angeles. Het heeft een hoge mediawaardegehalte ook. Uh, het is heel belangrijk als je daar kan optreden als een Er een staan grote tiest als de weekend en M&M. Maar Beyoncé zou daar vorig jaar staan. Dat ging niet door uh, vanwege haar, haar zwangerschap. En ze kwam terug. En ik, ik had er wel wat van verwacht. Maar ik heb, uh, ik heb staan schreeuwen tegen mijn laptop. Uh, en, en tegen, ik, ik, het was zo goed... Zij, um, wist daar, uh, zij verschenen als een soort Egyptische prinses uh, op het podium. Liep naar het grote podium toe, wat in de vorm van een piramide was gebouwd. En daar stond eigenlijk een hele grote New Orleans brassband uh, op te spelen. Uh, ik geloof dat er wel 50 tot 80 uh, dansers uh, waren. Nou, ze waren eigenlijk niet te tellen, want de regie en de cameravoering. Alles ging zo snel en was zo goed. Uh, ja, het, was, het, het, het, had vol, het zat vol energie. Um, nou ja, dat zij kan zingen, dat weten we. Uh, dat de choreografieën goed zijn, dat weet je ook. Daar moet je van houden, ik hou daarvan. En dat, als je het dan doet, dan moet je het doen zoals een Beyoncé deed. Maar het was jij, jij, hebt haar, jij hebt haar vaker zien optreden... maar waarom verrast ze jou dan nog elke keer weer... Nou, omdat dit eigenlijk een one-off is... Nou ja, dat wil zeggen, volgend weekend is het nog een keer. Dat is toen dat festival twee weekenden na elkaar. Maar ze gaat hierna op tour met, met, uh, met haar man, Jay-Z. Ze komt ook in Nederland daarvoor met, voor twee shows. En ik dacht eigenlijk, nou, dit zal heel goed zijn... maar het is eigenlijk meer een aftrap van ik ben er weer. En, maar... Het blijkt nu, tenminste dat wat, wat de overlevering... en als ik een beetje zo bij elkaar heb gekeken online... is dat ze drie maanden lang gerepeteerd hebben in Los Angeles... om deze show... Nou ja, het was, het was mindblowing. Ik, ik denk dat, dat je misschien wel ook wel bekend bent... met de Super Bowl halftime shows. Dat, zijn altijd die, ja, die, die, die, dat doet allemaal een kwartier. Dat was Justin Timberlake dit jaar. En ja. Beyoncé heeft dat ook vijf jaar geleden gedaan. Maar dit was eigenlijk dat. Maar dan in een uur en drie kwartier. Het ging maar door. De ene hit naar de andere. Jay-Z deed... Dat was een reunie van Destiny's Child, Solange haar zus. Uh, nou ja, en niet dat je nou met de Sterrenparade per se dan ook een hele goede show kreeg, maar, het, het, het, krijgt, maar het, het klopte van alle kanten. Het was er van alles, viel op zijn plek. Ze bedankte en zei ook nog: uh, ja, dat van dat, dat zij als eerste afro uh, american artiest. Uh, het hoofdpodium mocht afsluiten, dat was ook nog nooit voorgekomen. Nou ja, dat, dat, je zou denken, hoe kan het eigenlijk? Want dat is toch logisch, dat, maar dat was nog niet gebeurd. Ze heeft dat wel een paar jaar geleden op Glastonbury gedaan in Engeland. Dat had toen ook een hoge waarde. Maar dit was gewoon qua productie en qua techniek zo goed doordacht... dat, dat ja, op, met welk oogje je dan ook naar kijkt... of het nou productie is, of de muziek, of de liedjes... Of, Durven kiezen voor een New Orleans brass band, die dan een soort de, de, de groove onder het hele show legt. Ja, ik vind dat, uh, ja, uh, dat is echt uh, ongekende klasse. En bij ons is het ook vaker meer dan alleen entertainment. Je zegt al: van ja, zij was de eerste Afro-American -Afro die dit festival afsloot. Zaten er nog meer van die boodschappen in? Ja, nou ja, eigenlijk zit het er sowieso. Zij heeft ook de. de, de um, loopt bijna over van de boodschappen. Um, maar doet dat op een, ja, verpakt dat helemaal in entertainment. Dus natuurlijk, um, ja, uh, Who Run the World? Girls. bedoel, dat is ook een. een, een uh, ja, je, je, krijgt er, je krijgt er gewoon energie van dat zij um, op al die punten. Uh, het punt maakt van... Uh, je, je kunt su succesvol zijn, je kunt inhoudelijk zijn... maar je kan ook nog, het kan er ook nog goed uitzien. Het mag, het mag entertainment zijn, maar het mag ook een boodschap hebben. En dat, ja, dat, dat, ja, dat klinkt allemaal zo, misschien zo, zo logisch... maar toch zie ik... ik ben echt een groot verbruiker van naar concerten gaan. En uh, ja, uh, je ziet eigenlijk zelden dat dat allemaal samenkomt. En dat ook... ja dat, dat ja, ik bedoel, uh, je kan het. Uh, Coachella heeft een uh, livestream en die wordt af en toe herhaald. Dus gisteren kon je het ook nog een keer terugzien. En het, misschien dat het de komende week nog een keer gebeurt. Uh, er is online weinig van te vinden, want het wordt allemaal meteen naar beneden Ja, gehaald. ik heb me suf gezocht. Dus ik moet gewoon Coachella blijven volgen. En volgend ja, weekend zeker. is het dus weer. Wordt het dan weer live uitgezonden of niet? Volgens mij wel, ja. Uh, maar uh, ik denk, weet zeker dat uh, in ieder geval deze show nog een keer uh, herhaald wordt. En uh, nou ja gaat kijken. <laughs> zeker kijken! Ja, en zeker. wij gaan nu een van, van, van jouw favoriete nummers draaien. Love van Top. Beyoncé, dankjewel Wilbert. Doeg. je Dit nou afkondigen. Niet. Niet hè? Doe ik ook niet. NPO Radio 1. Patrick Claudiers, de nieuwsbv. Straks een ode aan de man achter de films als One Flew over de Koekoeksnest, Amadeus en natuurlijk Slovo Dalla Ambeveneu. Die vrij, de vrijdag overleden Milos Voorman, maar ook de Oscar-winnende Milos Voorman en David Letterman vroegen hem ooit hoe belangrijk die prijzen nou eigenlijk voor hem waren. Well, two is better than none, much better than none. A little better than one. Mm -hmm. Not as good as three, right? Yeah. <laughs> uh, but for, for most people, one is a career. You can, you can die a happy man. You, you've proven to the world uh, your talent. Why should I die? NPO Radio 1. Dag van met Katrien Straatman. Het onderzoeksteam van het OPCW heeft nog geen toegang gekregen tot Douma... waar anderhalve week geleden vermoedelijk een gifgasaanval heeft plaatsgevonden. De Britse ambassadeur zei bij een bijeenkomst van de OPCW in Den Haag... dat het team nog in Damascus is. De Russische vertegenwoordiging zegt dat de onderzoekers niet worden tegengehouden pleegzorg voor jongeren moet niet op hun achttiende... maar pas op hun 21 e stoppen, zegt minister de Jonge van Volksgezondheid. Hij vindt dat bij de jeugdzorg het belang van het kind... nu nog te vaak niet voorop staat. In het actieplan, opgesteld samen met GGZ Nederland... staat verder dat alle kinderen die dreigen te ontsporen... of uit huis zijn geplaatst, een vrijwillige mentor krijgen.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 Ton. Sinds het begin van deze maand heft Groot-Brittannië... belasting op suikerhoudende frisdranken om obesitas tegen te gaan. Dankjewel, Katrien. Dan gaan we naar de toestand op de weg... met Jolanda van der Velde. Die valt eigenlijk wel mee, alleen bij Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda. Daardoor tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein... 10 minuten vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druk te maken! Is, het is maandag, dus ja. dan is het rood gepakt. Zeker! Afgelopen week speelde mijn dochter mee... in het jaarlijkse toneelstuk van haar school. Dit jaar was dat midzomernachtsdroom van ene William Shakespeare. Het resultaat was een erg levendige, grappig, hilarische en op sommige punten ontroerende en vooral eigentijdse voorstelling. En dat zeg ik even als een trotse vadertrol. Nu publiceerde Shakespeare zijn stuk precies 418 jaar geleden. Dus in 1600. En ik vind het ongelooflijk mooi gegeven dat een literair werk... eeuwen nadat het is geschreven op een donderdagavond in Utrecht... Nog nog steeds jonge mensenharten in verroering weten te brengen. Al is de versie die op het Bonifatius College werd gespeeld... natuurlijk wel, dat moet ik er even bij zeggen... vertaald en bewerkt naar moderne Nederlands... en begeleid door leraren en een regisseur... die hun passie en enthousiasme proberen over te brengen... precies zoals dat hoort bij goed onderwijs. Shakespeare heeft het gelukt dat zijn stukken steeds opnieuw worden vertaald... en daardoor leesbaar blijven, althans in het Nederlands. Dit weekend bedacht ik of er ook oude oorspronkelijke Nederlandstalige werken... zouden kunnen worden opgevoerd door het toneelgezelschap van mijn dochter. Vondel heeft een paar prachtige toneelstukken geschreven... die nog steeds tot de verbeelding spreken. Lucifer, een soort Netflix-achtige intrige. Of Jefta, een ingenieus verhaal over liefde en familietrouw. Um, en natuurlijk ook nog andere stukken van Breedrode, PC Hoofd en vele andere. Waarbij het wel voor de begrijpbaarheid noodzakelijk zou zijn. als die stukken worden hertaald naar moderne Nederlands. Want anders snapt niemand er meer een jota van. Nou is haar hertalen altijd een groot taboe geweest. in de literatuur en het literatuuronderwijs. Maar afgelopen zaterdag liet letterkundige Marita Matthijssen in de Volkskrant optekenen. dat ze haar mening heeft bijgesteld. en dat ze inmiddels voorstander is van het hertalen en inkorten van oude literatuur werken. Jongeren beleven geen plezier meer aan klassiekers uit de Nederlandstalige literatuur. Ze vinden de romans van Couperes en Multatuli langdradig en vervelend. Hertalen en inkorten is de enige manier om literaire pareltjes van de vergetelheid te redden, liet ze optekenen, en dat was een grote steen in de vijver. De Groningse schrijver en opleider van literatuurdocenten Koen Peppelenbos was het eens met de bewering van Matthijs, zoals hij dit weekend schreef op de website Zoom, maar helaas leek hem, haar opvattingen, een achterhaald station. Het is namelijk erger dan we denken, volgens Peppelenbos... met ingang van volgend schooljaar hoeven tweede graads leraren Nederlands... in opleiding eh, namelijk überhaupt niets meer te weten... van de Nederlands literatuur van voor 1880. Geen Vondel, geen Bredero, geen Betje Wolf, geen Aagje Deken... Piet Paaltjes en zelfs geen Multatuli. Hoe zou je in godsnaam enthousiasme voor literatuur moeten overbrengen... op leerlingen als je zelf geen goede literaire basis hebt? Zou het werkelijk te laat zijn, zoals Peppelenbos vreest? Ik zou denken en hopen en schreeuwen van niet. En daarom zou ik een oproep willen doen aan iedereen die zich aangesproken voelt. Nederlandse schrijvers, literatoren, docenten, lezers van Zoom. Laten we er een project van maken en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We noemen het de Grote Hertaling van 2020, waarin we gezamenlijk oude werken uit onze literatuur in een moderne, ingekorte jas gieten om daarmee de rijkheid van onze cultuur over te brengen op aanstormende generaties. Laat Tom Landma Laten we Tom daarna losgaan op Vondel. Tommy Wieringa op Multatuli. Stella Bergsma op Doet Bredero. Herman Brusselmans vragen we voor Lodewijk van Dijssel. En Uskan Akiel voor de camera obscura. Passie en enthousiasme is het enige... waarmee we de literatuur een echte dienst bewijzen. Laten we het gevecht nog niet als verloren beschouwen. De grote hertaling van 2020. Wie doet er mee? Wat doe jij? Welk werk? Zal ik me op de gedichten van Vondel storten? Heel graag. Oké. Okay. Fantastisch. Dankjewel, Ronald Gippardt. <klaars> Een nieuwsupdate van de NOS. Ter ere van de 500ste verjaardag van de kerk in Alkmaar... zijn de zijluiken van het grootste Nederlandse drieluik... dat ooit is gemaakt vanuit Zweden aangekomen in Nederland. Het is een enorm drieluik met de naamgever van de grote kerk erop... en die wordt vandaag op zijn plek gehangen. En dat is nog een lastige klus, want het schilderij is eeuwenoud... eeuwenoud en bijzonder kwetsbaar. Het middendeel van het drieluik moest trouwens in Zweden blijven. Dat was veel te groot en te fragiel om te worden vervoerd. NOS-verslaggever Roel Pauw sprak met conservator Christy Klinkert. Het eerste deel van het drieluik hangt inmiddels op zijn plaats. En een aantal mannen met gele helmpjes op zijn bezig het volgende deel op zijn plek te hangen. Heel minutieus. Het bungelt nu in lussen aan een kraan. En langzaam en zeker wordt het op zijn plaats gehangen. Het aardige is wel dat op het deel dat al hangt... de naamgever van deze kerk te zien is de heilige Laurentius... die liggend op een rooster levend wordt gebarbecued als het ware, omdat hij niet gehoorzaam was aan de keizer van Rome. Het is het grootste nog bestaande altaarstuk uit de Nederlanden... uit de 16e eeuw. Het is 6 meter bij 8 meter als het helemaal uitgeklapt is. En toen het gemaakt werd in 1540 ongeveer... toen was het verreweg het modernste wat er in Nederland geproduceerd was... Uh, als kunstwerk. Ja, en Maarten van Heemskerk die had de kunst afgekeken in Rome. Zag hoe schilders daar vorm gaven aan menselijke lichamen. Heel gespierd, expressief. Ja, hij was net uh, vijf jaar in Italië geweest en uh, had inderdaad daar de kunst en de, ook de klassieke beeldhouwkunst bewonderd. En hij was gegrepen door hoe die menselijke anatomie werd weergegeven. Dus dat probeert hij uit alle macht bijna te laten zien in dit kunstwerk voor het eerst op grote schaal. Um, en wat hij ook laat zien is de heldere kleuren die daar gebruikt werden. En de expressiviteit van, uh, van de gezichten en van de bewegingen. Het is heel druk en heel wervelend. Ja. En dat moet ongelooflijk nieuw zijn geweest toen en een diepe indruk hebben gemaakt op de kerkgangers. Ja, het hing er nog maar net, en toen werd het verkocht aan Zweden. Ja, Het hing er uh, ongeveer 40 jaar. En toen uh, ja, was de beeldenstorm voorbij. En de reformatie was uh, ja. door de Nederlanden gekomen. En Alkmaar was ook protestant geworden. Dus toen was het niet meer gewaardeerd, al die voorstellingen van heiligen. Nee. En toen is het verkocht voor een fractie van wat het uh, gekost had, uh, 40 jaar daarvoor. Ja, En nu is het weer terug. En dan wordt het, het stukje bij beetje weer op zijn plek gehangen. Wat, waar zijn ze nu mee bezig? Ze zijn nu bezig het rechterbovenluik te bevestigen in het frame... wat wij hebben aangebracht op het koor. Um, het linkerbovenluik hangt al, dus de bovenzijden van de luiken... zijn nu straks compleet. En dan komen nog twee onderzijden. En dan zijn de, de zijluiken weer te zien, alsof het altaarstuk dicht is. Dus we tonen het, zoals mensen het toen heel veel gezien hebben. Nog een paar tikjes met de hamer. En dan hangt ook het tweede deel in zijn sponningen. Dan nog twee kleinere panelen te gaan. En dan hangt het drieluik na ruim 430 jaar weer... op de plek waarvoor het ooit was bedoeld. De Een van mijn favoriete films is Man on the Moon... met Jim Carrey als stand-up comedian Andy Kaufman. En ja, Ik vond het best wel pittig toen ik las... dat de regisseur Milos Forman afgelopen vrijdag is overleden. Want Voorman maakte niet veel films... maar onder die films die hij maakte zijn echt klassiekers. Denk maar aan One Flew Over de Nest en natuurlijk Amadeus. De winnaar is... Milos Forman. Voor een flew over de kukkuus nest. Milos Forman voor Armageddon. Dank u wel. Ja, beide films natuurlijk ook met Oscars overladen. En in de studio, dus met in Amsterdam, zit uh, filmregisseur Jeroen Hoebe. Jeroen, goedemiddag. Hey, goedemiddag hoi, goedemiddag. Ja, jij bent ook een bewonderaar van uh, werk. Uh, Zeker. Maar ja, hij begon zijn carrière al in de jaren zestig. Jij bent pas 31. Hoe ben jij met zijn werk in aanraking gekomen? Voor mij, um, ik heb sowieso het eerste wat ik van hem moet hebben gezien... is Man on the Moon. En dat kwam eigenlijk vooral omdat ik in de jaren 90 nog echt als, uh, als kind eigenlijk Jim Carrey fan was. En ik denk, Man on the Moon moet ik gezien hebben toen ik net 13 was. En dat is grappig, want... Ik denk dat Jim Carrey een beetje met mijn leeftijd is meegegroeid. Dus zijn, zijn, zijn eerdere films, dat waren natuurlijk comedies... en dat was uh, uh, voor mij natuurlijk als kind uh, te gek. En ik vind het trouwens nog steeds waanzinnig. Maar uh, uh, ja, Man on the Moon was dan net iets... Uh, uh, er gebeurde iets meer, was iets, iets, iets ja, meer dan gewoon een comedy. En ik zag dat en ik was daar toch al meteen... Uh, vooral benieuwd naar de figuur Andy Kaufman. Ja. Uh, dus daar begon het. Maar ik denk dat ik echt voor het eerst dat ik echt serieus wist, van ik, bedoel, ik was er nog helemaal niet bezig met... wat, wat is de regisseur of, of wie is dat? Dus ik denk One Flew Over the Cuckoo's Nest, een paar jaar daarna... Uh, maakte een heel grote indruk, uh, juist omdat het film... ja, ik was natuurlijk een soort jonge puber... en nou ja, een film die gaat over het schoppen tegen het establishment... dat was, uh, ja, voor mij was dat wel een soort openbaring of zo, die film. Nou, laten we even beginnen bij uh, hoe je in het uh, erver van uh, Milos Forman gezogen werd, namelijk door die film Man on the Moon. Ja, ik vond het ook een fascinerende film, natuurlijk is het al omdat die Andy Kaufman een legendarische figuur was. Maar ook de manier waarop Jim Carrey hem neerzet is, is fantastisch. Maar ook die tragische ondertoon die door heel die film heen uh, sijpelt. Het is echt spelen tussen de lach en, en, en de traan. En dat ja. doet uh, Forman als geen ander. Maar was jij als grote Carrey-fan eigenlijk niet een beetje teleurgesteld? Want het was niet alleen maar lachen. Nee, ik denk dat ik al een beetje was voorbereid door de Truman Show. Ik weet dat ik die film zag toen ik volgens mij elf was. En dat ik toen al dacht van... wat. Wat is dit? Ik moest hem echt een tweede keer kijken voordat ik, nou als weet je wel, nog echt heel kinderlijk dacht van hem. Dit is meer, dit is geen comedy of, of, En ik denk dat ik daardoor al een beetje uh, wist wat ik kon verwachten. Misschien. Dit is natuurlijk heel lang geleden, maar ik weet wel dat ik dit uh, meteen kon waarderen. En ook het feit. Nou ja, er zit bijvoorbeeld iets in dat dat Andy Kaufman uh, als kind al uh, dacht dat er camera's in de muur uh, zaten en dat die heel erg, nou ja, weet je wel, voor zijn knuffels een uh, toneelstuk opdoeg... dat is iets wel wat ik, wat ik uh, herkende uit mijn eigen jeugd. Ja, en je werd natuurlijk ook niet teleurgesteld door Jim Carrey. Want Jim Absoluut. Carrey is werkelijk waar fabuleus in die film. Die is echte Kaufman geworden. Ja. Het is een, een ongelooflijk staaltje method acting. Maar, maar laten we even luisteren naar een scène. Want uh, vlak voordat Jim Carrey, net als Andy Kaufman... een onvergetelijke imitatie van Elvis neerzet, doet hij eerst dit. I would like to do for you the imitation... I would like to start with the, the Jimmy Cutter, de president of de United States. Hello, ik am Jimmy Cutter, de president of de United States. Thank you very much. Ja, dit is echt exact hoe Kaufman het altijd deed. En na deze film zei Carrie over zijn rol het volgende. I didn't know who I was anymore when the movie was over. I didn't know what my politics were. I, I couldn't, I couldn't remember <laughs> what, what I was about. I thought to myself, you felt so good when you were being Andy because you were free from yourself. You were on vacation from Jim Carrey. Nou, hij zegt uh, dat hij niet meer wist wie hij zelf was. Het voelde zo goed om Andy Kaufman te zijn. Het was alsof hij vrij had genomen van zichzelf. Dus de totale eenwording met zijn personage. En dat, ja, dat, dat ongelooflijk goede acteren. Daarom vind ik Milos Forman ook zo fantastisch. Want dat zie je ook in uh, Amadeus. Of One Flew Over de Koekoesnest. Ja. Uh, wat, wat denk jij dat het belang is geweest van, van de regisseur... Uh, om zulke soort acteurs nog beter te laten schitteren? Nou, ik denk. Hij is echt een, uh, iemand die eigenlijk. Juist zijn handen er op een gegeven moment van aftrekt. Hij zegt op een gegeven moment: Nou, de, de acteurs die. Uh, die uh op een gegeven moment laat ik ze los en uh, gaan ze hun, hun ding doen. En dat is ook iets wat, nou ja, het spontane, dat zit, dat zit in al zijn films. En uh, One Fruit of the Cuckoo's Nest heeft dat heel erg. Uh, Jack Nicholson is, uh, is ook echt een beetje een soort losse kanonskogel. En die, uh, nou, er wordt best wel wat geïmproviseerd in die film. Ik weet, er zijn stukken als, dat hij bijvoorbeeld voor het eerst... Die, helemaal in het begin van de film, dan worden ze handboeien afgedaan van, van, van Jack. En dan uh, het eerste wat hij doet, is hij als een soort Bugs Bunny springt... hij bovenop een uh, kust, hij een uh, bewaker... En dat is gewoon, dat zat niet in het script. Dat is gewoon iets wat ter plekke gebeurde. Die bewaker, die acteur, wist ook niet wat hem overkwam. En dat zijn, nou ja, dat is nu een soort legendarisch moment, maar dat is gewoon ontstaan. En dat is gewoon ook een kwestie van uh, je acteur die heeft eigen ideeën, wat hij meeneemt naar de set... en die, die acteur vrij laten eigenlijk. En dat is, daar was hij volgens mij heel goed in. Nou, vrij laten en vertrouwen geven. Ik heb ja. een keer Tom Hultje mogen spreken. Dat is de acteur die Amadeus ja. speelt in de film Amadeus. Die zei het ook, weet je, hij was, Tom was niet echt een, een heel bekend acteur... maar hij kreeg die rol en dan moet je Amadeus gaan spelen. Maar door de benadering van Milos Voorman... Ja, heeft hij gewoon alles uit, uit zichzelf weten te halen. En dat is denk ik echt wel de kracht van een goede regisseur. Is dat ook een beetje hoe jij te werk gaat... Als Regisseert? Ja, dat is uh, niet om mijzelf op een lijn te durven zetten met welke andere regisseur dan ook, maar ik heb absoluut als er iets is waar ik uh, lering uit trek, dan is het uh, dit. Dan is het om uh, eigenlijk wat je als regisseur kan doen: is alles perfect tot in de puntjes voorbereiden en een soort gespreid bedje de acteur naar een soort gespreid bedje leiden, maar vervolgens is het aan die acteur of die in dat bedje gaat liggen, of ernaast, of eronder, of, of niet. En, en volgens mij dat maakt het ook leuk... dat je niet weet wat je gaat zien zo gauw je actie roept... en dat je altijd nog wel een soort van... nou ja, 75 procent weet je het wel... maar die laatste 25 procent, dat is een verrassing. En volgens mij, dat is echt iets wat ik, ja, wat ik ook nastreef, zeker, ja. ja. De verrassing toelaten, alles uit je ja. acteur trekken ja. dus eigenlijk. Ja. Uh, nou, ja, je zei het al, want Flow of de Koekoesnest... ja, ik denk wel uh, zijn meest legendarische film. Wat maakt die ja. film zo goed? Nou, wat ik al zei, het acteerwerk is natuurlijk fantastisch. Uh, maar wat ook, het is natuurlijk een sociaal commentaar, uh, een politiek commentaar. Maar de grap is dat het het, het het is een groot succes geworden, vijf Oscars, vijf grote Oscars. Maar het is, ik denk dat wat hij waar heel goed in is, wat hij keer op keer heeft gedaan, uh, bij deze film, maar ook bij Her en ook bij Man on the Moon. Hij, hij verpakt het als een grote uh, film met ook sappige scènes en een emotionele lijn die er heel sterk in zit tussen de Chief en McMurphy in dit geval. Uh, het is gewoon een film die. Ook als je. Als je ik denk dat heel veel, een groot deel van het Amerikaanse publiek helemaal niet door had. dat ze naar een sociaal commentaar zaten te kijken. al zit bij die film misschien wel het meest duidelijk. Maar wat hij altijd doet, is gewoon: hij verpakt het gewoon als een grote film. En dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is heel knap, want zo breng je het bij het grote publiek. Ja, en bij One Flow of the Cookies Nest... wilde hij echt iets vertellen over eigenlijk uh, wat er gebeurde in Tsjechoslowakije. Ja, ja, zeker. Kan je dat uitleggen? Uh, nou, hij, hij is op een gegeven moment daar uh, vertrokken. Ik geloof dat hij, zijn, zijn tweede of zijn derde film werd daar verboden. En uh, hij was eigenlijk nou, een soort van genoodzaakt om uit die communistische dictatuur daar uh, te, ja, te ontsnappen. Ja, ontsnappen, eigenlijk gewoon weg te gaan. Hij wilde gewoon naar Amerika. Hij wilde de vrijheid opzoeken. En in al zijn films zie je dat hij de vrijheid uh, dat, dat een. een, een maar misschien wel zijn grootste thema is: uh, ze zei net al vrijheid in Acteren, maar ook gewoon in, in zijn verhaal. Hij, hij had ook heel erg iets op met de hippies bijvoorbeeld, omdat hij dacht: ja, die mensen om, omarmen de vrijheid. Toen maakte die hair de toen film. Maakte hij de film. Ja, de grap ja. was dat hij dus. Uh, toen hij net in New York was. dat hij, oké, okay, dit is het. weet je wel, het land van, uh, van de vrijheid. En dan bleek dat al die hippies. waar hij zo. Uh, bewondering voor had. dat bleken allemaal gewoon een stelletje. potsmoking. Ja, die zaten de hele dag. een beetje te blowen en naar het plafond te staren. Dus hij, daar zat helemaal geen engagement in. Dus hij was een beetje teleurgesteld. En, en volgens mij heeft hij uiteindelijk. gedacht. oké, okay, maar ik ga nu mijn versie. van hoe hippies zouden moeten zijn. Uh, maken, zeg maar. Dus. dus uh, uh, en ik denk dat hij. een beetje. hij zelf zich volgens mij zelf heel erg met het karakter van Mick Murphy, dus van Jack Nicholson in uh, One Flew, de Nest. Hij is de, de onruststoker. En ik denk dat al die andere, die passieve mensen in dat uh, gesticht, dat zijn volgens mij een beetje de passieve Amerikanen die, t, die het allemaal laten gebeuren ofzo. Ja. Ik heb een beetje idee dat dat... zijn. Nou ja, wat je zegt klopt wel, want die rebellie die uh, Jack Nicholson in die film One Flew heeft, die, dat zit natuurlijk ook in Amadeus. Weet je, dat was ook een rebellie, die wilde ook anders zijn. En ja. natuurlijk ook bij Andy Kaufman in Man on the Moon. Want dat Absoluut. is altijd... Oh, people versus Flint, Milos ja. Forman, zocht altijd uit. Uh, liet altijd zien van, van de, dat je vrijheid moest uh, najagen. Ja. Dus dat, uh, dat is wel, dat, dat maakte voor mij wel een, een, een groot regisseur. Interessant is bij Men on the Moon: wij praten nu over Annie Kaufman als een, als een held en als een fantastisch uh, artiest. Maar ik denk in die tijd hij wilde die film maken, uh, nog in een tijd dat wij ja, de wereld. De helft van de wereld dacht Andy Kaufman is een soort mislukt komiek. Niemand snapt hem, want het was natuurlijk een soort groot verwarrer. En die film uh, laat eigenlijk... Nu zien wij Andy Kaufman als een, als een held. Maar ik weet niet of dat twintig jaar geleden, voor die film... Of dat ook zo zou zijn geweest. Hij heeft echt uh, uh, een, een perspectief aan een heel groot publiek... Laten, een perspectief gegeven van uh, dit is een, een genie eigenlijk. En ik denk dat daarvoor was nog heel erg uh, het idee van... Nou ja, wij snappen die man vooral niet, weet je wel. Ja. Dus, en dit, deze film plaatst het in perspectief. Uh, ja, binnenkort verschijnt jouw eerste grote film, Jeroen. De matchmaker met acteurs ja. als Loes Luca, Anna Schluter... Even van de Weidevin, Casper van Koten. Gaan we ook een beetje echo's van Milos Forman zien? Nou, wat ik... Voor, ik denk niet zozeer in politiek, politiek engagement. Ik denk wel, waar we het net over hadden... Het, het, uh, het, uh, nou, het, het re regie... Een manier van regisseren dat... Dat... Uh, nou, het zit er wel een beetje in. Er zitten ook in mijn film heel veel momenten, improvisatiemomenten... dingen die ter plekke zijn ontstaan op de set. En dat is ook iets wat, wat heel erg uh, helpt natuurlijk... als je zo'n fantastische cast bij elkaar uh, krijgt. Allemaal mensen die elkaar ook al kennen uit het theater. En gewoon mensen die ontzettend... Uh, als je zegt van oké, okay, je hebt nu een take waar je in je vrij bent. Nou, dan grijpen ze die, die, die vrijheid. En dan komen er fantastische momenten in. Dus ik denk, in de edit heb ik zitten genieten. Want ik heb wel nou ja, ontelbaar veel momenten zitten in de film die niet geskipt zijn. Waar ik eigenlijk uh, niks heb hoeven doen. Alleen maar de camera wat langer doordraaien. En, en dat, uh, dat zijn eigenlijk mijn favoriete momenten. Daar ben ik het meest, uh, meest trots op in de film. Hou dat vol. Regisseur <laughs> Jeroen Hoebe over de vrijdag overleden regisseur Milo's Voorman. En jouw film The Matchmaker draait vanaf 26 april in de bioscopen. Want het is tijd om te wedden. Eerst blikken we dan altijd even terug op de weddenschap van afgelopen vrijdag. Toen spraken we met NOS-verslaggever Las Geerts... over de net uitgekomen memoires van Ruud Lubbers. En de vraag was, wat voor nieuws komt eruit? Ja, nou, maar dan werd het Lars dat het, dat het nieuws over Beatrix is. Ja. ja en nou, en, nou, en, en dan, dan gaan wij meer op de politieke tour. Dan gaan wij iets zeggen, Roelof, over het feit... dat hij, dat hij nooit voorzitter werd van de Europese Commissie... en hoe dat kwam. Ja, helaas zaten er allemaal naast. Wat eigenlijk wel het nieuws haalde... was dat Lubbers eigenlijk nog excuses maakte aan Ilko Brinkman. Maar we gaan over naar de wetenschap van vandaag. Want morgen verschijnt A Higher Loyalty... het boek van ex-FBI-directeur James Comey. En de vraag van vandaag is... hoeveel tweets zal Trump nog besteden aan Comey en zijn boek? Daarover werd ik met oud-correspondent in de Verenigde Staten Tom Klein. Tom, ja. zit, je al, zit je al echt te verlangen naar het boek? Ja, nou ja, het is, ik heb natuurlijk dat interview gezien en de allerrecentste Het Interview stappen, gisteren bij ABC, ja, hè? Ja. ja. Dus um, ja, weet je, vaak valt het dan toch tegen als je het hele boek nog moet lezen, omdat je alle spannende dingen al weet. Maar ja, het is toch een soort verplichte kost, dus ik ga het wel lezen. Ja, ja en het Trump-kamp is natuurlijk een beetje nerveus. Is die, mm -hmm. die nerveuze terecht? Nou ja, nu weten ze wat erin staat. En um, kijk, aan de ene kant is die terecht als het gaat om het imago, dat is voor Trump natuurlijk het belangrijkst... dat hij afgeschilderd wordt als dus een maffiabaas... die niet weet hoe, het, uh, hoe de FBI werkt, hoe het systeem werkt... dat hij niet in staat is om goed leiderschap te geven... dat hij moreel geen goede leider is. Juridisch gezien valt het mee. Het is niet zo dat de FBI-directeur zegt... daar heeft hij bewijs vernietigd of daar heeft hij iets illegaals gedaan. Dus wat dat betreft niet. Maar het kan wel enorme imago's gaan ja, voor Trump ja, zijn, Zeker, toch? zeker, zeker. En dat, dat, dat heeft het al. En dat is iets wat Trump natuurlijk heel slecht kan hebben, al sowieso als persoon een slecht imago... Nou ja, en dat merken we dan aan de tweets die Trump ja. eruit stuurt. Wat, ja. heeft, wat heeft Trump zoal getweet de nou, afgelopen dagen? Nou ja, ik heb het even teruggezocht. Hè. Um, Trump is iemand um, die gemiddeld zes keer per dag tweet. Uh, dat is niet heel veel, maar soms gaat hij helemaal los. Um, de afgelopen 24 uur, eigenlijk sinds dat nieuws een beetje bekend werd... heeft hij uh, tien keer getweet, waarvan vier keer over... notabene een raketaanval op Syrië. Je zou zeggen, het is iets belangrijker. En zes keer over uh, Comey... En uh, allemaal woedend en boos. En eerst natuurlijk de, de, allemaal van hij is een slimeball en een liar en een leaker. En het verandert nu een beetje naar. Ja, het, was, het wordt ook heel slecht besproken, dat boek. Dus het boek is ook heel slecht. Dat is, maar ja, um, nu is het al. Uh, hoe laat is het? Zeven uur ochtend in Amerika. En hij heeft nog niet getweet. Dus ik maak me ernstig zorgen. Want normaal is dat al. Uh, gebeurd. Uh, maar, maar, maar Trump heeft ook getweet. Dat die komen is een leugenaar. Die ja. moeten achter de tralies. Ja. En is de slechtste uh, FBI-leider ja, uh, nou ja, ja, ja, alle tijden. Dat ga je de komende dagen nog veel meer krijgen. Ja. Dat van de slechtste directeur... Uh, uh, had zijn FBI niet uh, in de hand... Uh, heeft misschien wel gelogen, moet achter de tralies. Dat ga je allemaal krijgen. Maar geloven Amerikanen dan nog die, die, die, die, die tweets van Trump? Of denken ze van, nou ja, die Comey was eigenlijk wel een goede FBI-directeur? Nou ja, er zijn natuurlijk twee kanten. Er zijn... Ook een paar dingen uh, aan het verhaal van Comey... die echt nu nog uitgezocht moeten worden... die misschien zijn eigen geloofwaardigheid nog wel uh, uh, zullen aantasten. Dus die van Comey. Um, Comey zegt in dat interview ook van... ja, ik heb ook een heel groot ego dat soms een beetje in de weg zit. Dus dat is aan de andere kant. Maar um, Trump tweet vooral voor zijn eigen achterban. En um, het hangt heel erg de theorie aan van... wij worden door een deep state tegengehouden in wat wij eigenlijk willen. En er zijn allerlei duistere krachten. En kijk nu dit ook weer. En dat gaat erin als koek bij zijn achterban. Maar ja, de rest van Amerika. En wat is de reden van Komi om dit boek te schrijven? Is het om, om zijn eigen blazoen toch nog wat op te poetsen? Ja, ook. Er zijn er is een paar dingen. Kijk, een FBI-directeur wordt aangenomen voor tien jaar... Dus dan sta je los van de politiek. De, hij is aangenomen door George W. Bush. Of dan daar heeft hij voor gewerkt. Hij is toen aangenomen door Obama en nu voor een andere president. En nu is hij ontslagen om een soort politieke reden, zeg maar. Nou, dat kan gebeuren. Dat is, nog, dat is één, zeg maar. Daar kan je boos over zijn, kan je gefrustreerd over zijn. En dat is hij ook. Alleen, tijdens een van die verhoren voor de Senaat... zei hij... Toen ik ontslagen werd, heeft Trump een soort van campagne op Twitter geopend... van hij was een slechte directeur en zijn FBI-agenten klaagden over hem... en had het zijn, zijn, zijn bureau niet in de hand. En hij zei, dat is niet waar. En dat is waar hij heel erg boos over is. Want het is wel een man die dat... Hij was heel populair. Hij is bijna legendarisch binnen het bureau. Maar hoogste tijd om te wedden. Want de vraag ja. is, hoeveel tweets gaat Trump de komende 24 uur... Dus, dus voordat we beginnen met de volgende uitzending... nog wijden aan Comey en zijn boek? Nou ja, wat ik zei, ik dacht heel veel. Maar omdat hij nu al een uur nog niks gedaan heeft, maak ik me een beetje zorgen. Maar ik zeg niet zijn gemiddelde: ik denk 12. Jij zegt 12? Dan zeg ik 16. Okay. En degene die dichtst bij zit, ja. die mag een leugenachtige tweet uh, over uh, de Andersmans organisatie tweeten. Dus als Oeh. jij wint, dan mag jij iets tweeten iets naars iets over, de over, de over de nieuwsbv. En anders zeggen wij iets naars over brandpunt. Maar nou. het moet wel gelogen zijn. Oké, okay. goed. Ja, dat is gevaarlijk Deel. dit, hè? Ja, ik vind het gevaarlijk. <laughs> goed, ja. dankjewel. Tom Klein, over het boek van James Co.